Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister van de Steur laat de inspectie onderzoek doen naar het gebruik van de nekklem door politiemensen. Aanleiding is de dood van de Arubaan Mitch Henriques in Den Haag. Hij overleed door zuurstoftekort nadat een agent hem in een nekklem hield bij zijn arrestatie. De nekklem, een greep om iemand in bedwang te houden, is een omstreden middel. Bij de politie in New York is het gebruiken van verboden. De Griekse banken blijven dicht tot en met zondag, dat meldt de Griekse publieke omroep. De pinlimiet van 60 euro per dag blijft tot die tijd gehandhaafd. DCB zal de noodkredieten aan de banken niet verhogen. Morgen moeten de Grieken met meer gedetailleerde plannen komen voor de hervormingen die ze willen doorvoeren. Er komt voorlopig geen grote moskee in Gouda. De gemeenteraad heeft het voorstel met één stemverschil verworpen. Aanvankelijk zou er in het gebedshuis ruimte zijn voor 4.500 gelovigen... maar dat werd na kritiek verminderd tot 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen. Het metroverkeer in Londen ligt volledig stil door een grote staking. Er is een cao-conflict en het personeel heeft om half zeven vanavond het werk neergelegd. De staking duurt tot morgenavond. Met de Londense metro reizen 4 miljoen mensen per dag. Om forensen van dienst te zijn zijn er extra fietsen te huur... worden er extra bussen ingezet naar het vliegveld... en varen er meer boten over de Theems. Een Italiaanse rechtbank heeft oud-premier Berlusconi... schuldig bevonden aan omkoping. Hij heeft tussen 2006 en 2008 een senator zo'n 3 miljoen euro betaald... voor zijn steun. Berlusconi ontkent. De rechter legde een celstraf op van drie jaar. Berlusconi gaat in beroep. Voordat de hoogste rechter in Italië een uitspraak doet, heeft, zal de zaak zijn verjaard. En Berlusconi ontloopt zo zijn straf. Het weer nog vannacht een enkele buit koelt af tot 12 graden. Morgenochtend buien, later droog en geregeld zon. Het is met 16 tot 18 graden fris. Dit was het NOS -journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1093 hier op CWM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 werkjes uit de New Age muziekwereld. En de eerste is A Better Place, waar met Michael Stribbling. Die trapt al een paar afleveringen de spits af, maar dat gaat veranderen volgende week. Drie nieuwe werkjes staan er klaar. En ik ben ze allemaal al aan het beluisteren. En oh, oh, oh, wat klinkt het allemaal weer lekker. Veel plezier in ieder geval met deze aflevering. Pissoranio Show.tou I'm